Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er We gaan weer wat minder treinen rijden. NS past de dienstregeling vanaf 7 februari aan. En dat komt door, hoe kan het ook, anders corona. Net zoals in de rest van Nederland hebben wij te maken met steeds meer ziektemeldingen van collega's... die uh, ziek thuis zitten of in quarantaine zitten. Ja, het schuurt echt op dit moment. Uh, het wordt steeds moeilijker om alle treinen te laten rijden. Uh, afgelopen twee weekenden hebben we daarom ook al noodgedwongen uh, treinen moeten schrappen. Langzaamaan gaan er dus door het hele land minder treinen rijden. Op stukken waar normaal vier of zes treinen per uur rijden, worden dat er twee of vier. Europese medicijncontroleurs hebben een coronapil van Pfizer goedgekeurd. Die is bedoeld voor mensen die net corona hebben en kwetsbaar zijn, zegt deze longarts. En daar worden we natuurlijk in opzet heel erg blij van. Van een pil die in de thuissituatie gegeven kan worden. Met als doel dat veel minder mensen in het ziekenhuis belanden. Nadeel is volgens de arts wel dat onderzoekers nog niet helemaal duidelijk hebben... hoe de pil werkt met de Omicron-variant. Chocolade multinational Nestlé gaat cacaoboeren beter betalen... Het bedrijf achter KitKat en Smarties geeft extra geld aan boeren die hun kinderen naar school sturen. Zo hopen ze kinderarbeid tegen te gaan. En duizenden vissen in Enkhuizen hebben het moeilijk. De vorns, brasems en paarzen zijn in een doodlopende gracht gezwommen. En dat is een probleem. Nu uh, uh, zakt het zuurstof hier waardoor ze het loodje kunnen gaan leggen. Eerst was het idee, we gaan ze vangen, maar dat gaat niet door? Dat gaat niet door, nee. nee het, uh, dat, is, dat is het allerlaatste alternatief. Ja, want het idee is dat ze vrolijk door kunnen met hun vissenleven. Maar door het tekort aan zuurstof lukt terugzwemmen op eigen houtje ook niet. Dus gelukkig is hulp onderweg. Nou, Wij gaan deze tienduizenden vissen. Die hier nu zitten, uh, die zichzelf hebben vastgezwommen. Zeg maar. Die gaan wij uit de sloot begeleiden. Met een groot net. Die uh, over, de, over de gracht wordt gespannen. Tot het einde van de, van de gracht. Dan kunnen ze naar uh, wat meer uh, water toe. En dan sluiten we de gracht af voor de vissen. Zodat dit niet uh, nog een keer voorkomt. En dan nog het weer. Vanavond overal droog. Het gaat ook wat minder waaien. Morgen eerst zonnig. Later bewolkt. S'avonds wat regen. En de graad voor acht. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Als ze met waterdicht zijn, kaplazen, kap, kap, kaplazen. Maar van rubberen. Rubberen laarzen voor mannen zien, om genade te vissen. Wel waterdicht, trouwens. 65 gulden. Dat <tie> is geen geld. Kaplaarzen. Knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet doof, Maak, Kees. Ik maar een rubberen kaplaarzen. Om genalen mee te vissen, ja. Stiem, trek jij maar laarzen even uit. Nee, je hoeft niet in te vette schat. Dit zijn rubberen.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 Oh en misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen oh En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op oh natuurlijk. In de categorie een beetje foute oh, uh, dansplaatjes. Ja, maar, maar goed, het <laughs> was kijk, wel leuk. Het is ook alweer 30 jaar geleden dat dit een hit is uh, geweest. Dingetje met kaplaarzen oftewel de heer Frank Paarnekoper... En ik kom hem vrij regelmatig tegen. Op de dinsdagochtend tussen 10 en 12 schrijft hij aan. En de kant nog wel zo. Dit is Crystal. En welkom bij deze Zandwoordtrui door live. Laatste donderdag. Die staan altijd in het teken van de dansbare nummers. Met een fouten begonnen, maar dit is toch wel wat hipper uit de jaren 80. Crystal and Passion from a Woman. Loose Hands met Slow Down. Daarvoor hoorde je Crystal met Passion from a Woman. En deze band, uh, ja die uh, Loose Hands, die waren toch redelijk populair in Engeland... als het ging om de, de clubcircuits. En daar hadden ze toch wel successen mee als het ging om de dansvloeren. Deze meneer heet Anthony, Anthony Malloy. En Anthony in de Camp met een 12-inch uitvoering van How Many Lovers. Die had uh, later ook nog uh, bemoeienis met een hele grote hit van een dame. E.G. Daly genaamd. En dat was ook uh, gewoon een, een top 10 notering. Uh, tot aan de halflijnen van het uh, nieuws van half zeven uh, Nog een uh, echte klassieker. Ik weet zeker dat er één iemand dit heel erg fijn zal vinden. Als ik dit uh, nummer uh, laat horen. Chic, de band van Nile Rodgers en Bernard Edwards. Number one, it's up to you. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De NS gaat opnieuw de dienstregeling beperken vanwege personeelsproblemen. Door coronabesmettingen en quarantaine zitten namelijk veel medewerkers thuis. Een man die in een tram in Zoetermeer een meisje heeft geslagen omdat ze geen mondkapje droeg... heeft zich gemeld bij de politie. Dat gebeurde nadat de beelden van hem openbaar waren gemaakt. Vanaf volgende week zijn er weer bezoekers welkom in de Tweede Kamer. Er mogen 15 mensen per keer op de tribune plaatsnemen met mondkapje. Het weer, morgen is nog wat zon, later bewolking met kans op wat buien. Het wordt morgen zo'n 8 graden. The more you know. De categorie Floor Fillers. Het was nog net niet de periode dat ik nog de bloemetjes buiten zette... in uh, de zaterdagavonden. Je had hier uh, dan een paar discotheken in antwoord. Er is er slechts één van overgebleven. De Chin Chin. En dit was uh, gemeengoed Let's Start to Dance Again van uh, Dr. Perry Johnson. Want die hoorde je dus uh, wel heel uitgebreid op dat uh, uh, nummer van Hamilton Bohannon. Niet verwanderen met die andere Hamilton... Die heeft ook een andere voornaam. Um, goed, uh, dit kwam iets later. En dit was Advance en Take Me to the Top. Je denkt van, hé, hey, dat is toch iets wat ik ooit nog eens een keer gehoord heb uit de mond van Robert Palmer. Daglot. klopt. Uh, Robert Palmer heeft dit nummer ooit nog eens een keer, uh, You In My System, een keer uitgevoerd. Maar dat had hij dus niet van een vreemde. Nee, want dit was het origineel. Het origineel van David Frank en Mick Murphy. Uh, een beetje een befaamde uh, producers-duo wat uh, behoorlijk uh, wat dingen op hun naam hebben staan in... Uh, in de R&B en dance scene uit de jaren 80, Want daar dateert dit uit. Ja, en uh, aangezien ik uh, een beetje zo'n kind ben uit de jaren 80, deed je dus dingetjes die uh, eigenlijk uh, niet mochten. Zoals op een, uh, ergens op een zolderkamer een beetje radio lopen maken. Want uh, daar uh, werden dit soort dingen heel vaak uh, gedraaid. Daarvoor hoorde je trouwens Advance and Take, it, uh, take Me to the Top. Vind ik altijd, altijd altijd leuk... Dat uh, collega Rob Harms die zegt altijd: Nou, als uh, ik dan een half uurtje met alleen maar 12 is, dan is het uh, binnen een half uur. heb je drie van, of vier van die nummers uh, gedraaid. Dat klopt. Want uh, zoveel heb ik er dus niet uh, weglopen uh, trammen. Uh, in dat uh, stuk. Want daarvoor had je nog. Uh, Bohannon met Let's Start to Dance Again. En dan uh, kom je al gauw. Uh, al in de buurt van 28 minuten zo'n beetje. Als je uh, elke 12 inch zo'n beetje bij elkaar optelt. Ja, dan, uh, dan schiet het op. Uh, ik moet opletten, want anders dan kom ik niet meer uit. Met de laatste die, uh, die we nog uh, moeten laten horen. In dit uur van Zandvoort draait door. Laatste donderdag altijd en een beetje de teken van de dansbare nummer. Uh, deze is ook heel erg uh, fijn om tot aan het nieuws van 7 uur te horen. En dat is Tell Me How It Feels van de 52nd Street. Dus daarna is er een alternatieve FM tussen 7 en 8. En daarna 3 voor 12 Noord-Holland Vloedpol. Jazeker.